Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Pro-Russische separatisten in Oekraïne hebben toch nog hun steun gegeven aan het bestand. dat president Poroshenko afgelopen vrijdag eenzijdig afkondigde. Ook zullen ze de ontvoerde waarnemers van de OVSE vrijlaten. De leiders van de separatisten hebben vandaag overlegd met de Russische ambassadeur en een OVSE-vertegenwoordiger. Tot nu toe wilden de separatisten alleen de wapens neerleggen. als het Oekraïnse leger zich uit het oosten van Oekraïne zou terugtrekken. Het internationaal strafhof in Den Haag gaat geen onderzoek doen naar oorlogsmisdaden door Noord-Korea in 2010. Het Noord-Koreaanse leger bracht toen een Zuid-Koreaans marineschip tot zinken en beschot een Zuid-Koreaans eiland. De aanklager van het internationaal strafhof concludeert na onderzoek dat de acties geen oorlogsmisdaden genoemd kunnen worden. De aanval was volgens haar gericht op een rechtmatig militair doelwit. Na de volst van het drugslaboratorium in het Zand in Noord-Holland zijn vijf mensen gearresteerd. Twee verdachten werden opgepakt bij de inval in het drugslab. Het laboratorium was gevecht, gevestigd in een boerderij en was in bedrijf. Er lagen duizenden liters chemicaliën voor de productie van synthetische drugs. Drie mensen zijn aangehouden bij een inval in Amsterdam. En onder hen waren twee leden van de Tilburgse afdeling van motoclub Satoudara. Het Nederlands elftal heeft ook de derde groepswedstrijd op het WK voetbal van Chili gewonnen met 2-0. Dat betekent dat Nederland groepswinnaar is geworden. Het eerste doelpunt viel een kwartier voor tijd en werd gemaakt door Leroy Ver, die net was ingevallen. In de blessuretijd maakte een andere invaller, Memphis Depay, de 2-0. Nederland speelt nu zondag in de achtste finales. Later vanavond wordt bekend wie dan de tegenstander is. Ook in Pool B speelden Spanje en Australië tegen elkaar. Die allebei al waren uitgeschakeld. Spanje won die wedstrijd met 3-0. Het weer. Vannacht gaat de wind liggen en wordt het 8 tot 12 graden. Morgen in de loop van de dag trekken enkele buien van noord naar zuidoost. In het zuidwesten blijft het droog. Het wordt 17 tot 20 graden, maar in Limburg wat warmer. Woensdag wat meer zon. Dit was het NOS Journaal. Welkom bij het tweede uur van CFM Cinema. Mooie muziek, chocola, heaven can wait, tool is Shakespeare in Love, Forrest Gump. Dat zijn de films die het tweede uur op de rol staan. En we beginnen natuurlijk altijd twee uur met een grote knaller, een mega hit. En dat is deze keer uit de film The Falcon and The Snowman, This Is Not America, David Bowie. Awesome bills to bloom the sea Ja, we zijn begonnen met David Bowie. Dat is Not America. Uit de film De Falcon en de Snowman. En Pat die deed ook mee in een jazzmuzikant. Ja, een totaal andere film is de Franse film Chocolat. Een film uit 2001. En de muziek is gecomponeerd door Rachel Portman. En het verhaal is eigenlijk als volgt: In, het, in een Frans dorpje heeft de tijd stilgestaan. Totdat de mooie jonge Viviane Roger en haar dochtertje. in dit vriendelijke maar ingedutte plaatsje een chocolaterie opent. Ze blijkt over de magische gaven te beschikken door voor elke inwoner de juiste shorts chocolade te kiezen. De strenge, gelovige, stugge dorpelingen smelten voor haar. Hun verborgen verlangens komen naar buiten en iedereen lijkt opener en vrijer te worden. De conservatieve burgemeester ziet zijn macht verdwijnen en spant de strijd aan tegen deze vernieuwing. Ja, Prachtige film, hele mooie muziek en daarvan de, de titel... De spanning in de film zit in de vraag of het de inwoners lukt... met de burgemeester voorop om de chocolaterie gesloten te krijgen. Ach ja, het is schitterende muziek. En een van de mooiste tracks is de volgende uh, via Zet ze de shop. Chocola, een bijzondere film, bijzondere muziek. Enerzijds een beetje vrolijk, anderzijds een beetje melancholiek. Uh, ja, de twee mooiste nummers, dat is de vorige en de komende. Het nummer getiteld Party Preparations. Rachel Portman, het laatste nummertje, is Chocolate Sauce. de zomer van ZFM. ZFM's antwoord. ZFM's antwoord. FM. ZFM zal 106.9 FM. Ja. ZFM cinema deze keer en uh, ja, we gaan over naar een volgende film Heaven Can Wait. Een film uit 1978. Vrolijke muziek gecomponeerd door Dave Grusin. Heaven can wait, een sportfilm. Het gaat over Joe Pendleton, een quarterback die zijn team naar de overwinning in de Super Bowl wil leiden. Een supersporter. Hij wordt echter bijna gedood in een ongeluk. Een overijverige engel brengt hem naar de hemel. Maar komt erachter dat het zijn tijd nog niet was. Zijn lichaam is echter al gecremeerd en er moet gezocht worden naar een nieuw lichaam voor Joe. En de keuze valt dan op een vermoorde miljonair. Ja, bijzonder gebeuren natuurlijk. Joe Pendleton, de superstar. Het is zo'n heerlijk themaatje dat ik het u toch nog een keer laat horen. Het laatste nummer uit deze film wat ik laat horen is uh, de eindtune. En nog steeds het thema zit erin. Crushen, ja, ik vind het gewoon een, een ontzettend mooi thema. Vandaar dat ik graag deze muziek laat horen, en dat is ook wel actueel met sport natuurlijk. Een hele andere film, ook een serieus thema, gaat over rouwverwerking. Dat is de film getiteld Soleil. een film van Cl Philippe Claudel, Engels titel Silence of Love, een, een, een bijzondere film. Als docent barokke muziek heeft Alessandro een zwak voor Tarantella. en Italiaanse volkmuziek die magische krachten uh, bezit. Het kan zieken genezen en vooral melancholie. En uh, dat is mooie muziek bijgeschreven. Luister u maar eens naar een paar nummers die ik uit deze uh, prachtige cd ga draaien. Het eerste titel is La Carpineza. Film uh, Tulle Soleil. Uh, ja, Tarantella laat de zon weer schijnen, zeggen ze wel eens. Hè. Het, is, het is een bijzondere muziek, een uh, soort Italiaanse volksmuziek. Uh, Sonja Fior Mio. Met een hoofdletter Z. Van zon, zee... Zandvoort en zomerhit. Ja, als je deze muziek hoort... dan krijg je het gewoon weer het verlangen om naar Italië te gaan. Om daar zo'n heerlijk terras te zitten. Met een wijntje, lekker naar zee te kijken. Naar nou, naar zee kijken kan je hier natuurlijk ook doen in Zandvoort. Uh, ik laat nog één nummer uit deze, uh, van deze cd horen. Toed de Soleil. Laatste nummertje. En het thema komt natuurlijk ook in deze melodie terug. muziek uit de film Toulouse Soleil. En het gaat over de Tarantella, Italiaans volkmuziek en Italiaanse dansen. Film, mooie muziek. Ja, en dan gaan we over naar uh, Shakespeare in Love, een film uit 1998. De jonge schrijver William Shakespeare heeft problemen met zijn laatste werken: Romeo en Ethel, de piratendochter. De jonge Rijk, die Viola, is een grote fan van Shakespeare en droomt ervan om actrice te worden. Vrouwen zijn echter niet toegestaan op het toneel, dus verkleed ze zichzelf als jongen en krijgt ze zo de rol van Romeo. Wanneer zij en William verliefd worden, heeft hij eindelijk de inspiratie om zijn toneelstuk verder uit te werken. Nou, over liefde zijn talloze films gemaakt. En dit is natuurlijk een, een film die uh, daar ook over gaat. En, uh, een nummer, de, ik heb hem draaien drie. En het nummer waar ik mee begin is De Lecep Dance. Het sluit ook mooi op bij de Tarantella. Shakespeare in Love, uh, componist uh, Stephen uh, Warbeck. Het volgende nummer is Love in the End of the Tragedy. Shakespeare in Love, film uit 1998... componist Stephen Warbeck... Ja, van deze componisten draaien we niet zo gek veel. Toch heeft hij wel de nodige films gemaakt. Uh, dan gaan we naar een, uh, het laatste nummertje wat ik uit deze cd zal draaien. Dat is die End. Even te luisteren, want zo direct komt de soundtrack van Forrest Gump. Shakespeare in Love is natuurlijk een romantische film. En bij romantische films heb je heel veel romantische muziek. En dat is bij deze natuurlijk ook. Shakespeare in Love, Stephen Warbeck. Ja, en ik zei het u al, het is nu tijd voor Forrest Gump. Misschien heeft u het boek wel gelezen, de honderdjarige die uit het raam uh, uh, ontsnapte, zou ik maar zeggen, die bejaarde, die honderdjarige die op pad ging en allerlei historische figuren ontmoette. Nou, het oorspronkelijke idee zat natuurlijk in de film Forrest Gump. De film vertelt het verhaal van de simpele Forrest Gump, dat was Tom Hanks. Zijn lage IQ weerhoudt hem er niet van om een grote rol te spelen bij diverse belangrijke gebeurtenissen in de Amerikaanse geschiedenis. Zo zien we hem in Vietnam vechten, Elvis en John F. Kennedy ontmoeten, enzovoort... En tussen deze gebeurtenissen dus door uh, komt hij steeds zijn grote liefde Jenny tegen. Ik ga wat muziek uit deze geweldige soundtrack van uh, Alain uh, Silvestri laten horen. En ik begin met uh, het, eer het eerste nummer, I'm Forrest Gump. Forest. Forest Camp is de wereldberoemde piano solo achter het wereldberoemde plaatje van het begin van deze legendarische film. Eh, geinige muziek toch? Run, Forest, run. Run Forrester en uh, de de de First Camp Suite Forest Camp Suite, Alain Silvestri een schitterende soundtrack. Eigenlijk de hele soundtrack is mooi. Mooie rustige nummers. Ook hier komt het piano themaatje weer in terug. Ik laat u toch nog een andere uh, soundtrack horen. Dat is de soundtrack One from the Heart. Een, een film uh, waar de muziek gemaakt wordt door Tom Waits en Crystal Gale. En ik heb gekozen het nummer Broken Bicycles, gezongen door Tom Waits. Die stemmen. Echt schitterend. Dit nummer, Broken Bicycles, ook door heel veel zangeressen. Mathilde Zanting uh, uh, uh, Moord, de jazzzangeressen. Nou, heel veel mensen hebben dit nummer gezongen. Maar het komt ook uit de film One from the Heart. U heeft geluisterd naar CFN Cinema met uh, veel filmmuziek. Veel Enige kleine aandacht voor het voetbal natuurlijk. En ja, ik ga het laatste nummer van One from the Heart draaien. Uh, this one from the heart. Waits and Crystal Gale. This is One from the Heart. As you go out and knock the one it's Independence Day. But instead I'll just pour myself a I've never felt this way. Oh, baby. cinema met Auke Veel mooie filmmuziek. One from the heart. En we gaan afsluiten met het muziekje waar we ook mee begonnen. Van Curtis Mayfield, Move on Up. En dat heeft ook weer te maken met het Nederlands team natuurlijk. Move on Up zou ik zeggen. Cinema. Mijn naam is Alko Beuving, ik wens u een hele goede nacht en tot de volgende keer.